Een heel leven lang. Dat ze aan elkaar plakken. Dat er taaie draden door de lucht. Dat er brokkige kledders kladden. Dat de zuurige geur niks oplost, maar in het korrelige geel blijft. Dat je van binnen zweet en buiten mist. En dat je ogen melken geloken. Dat dan die taaie draden je oververhitte hersens terugslaan, Dat we dat allemaal, allemaal overdoen. Dat je struikelt. Voorwaarts tot je fout.